De grote wijzer glijdt over de 12 en de kleine wijst op de 3. Dat betekent dat het 3 uur is geworden. En dat betekent dus ook dat we aan het tweede uur van donderslag zijn begonnen. We zijn op weg naar bieruur en straks komt nog langs de plaatkeuze van Rob Ricard. Wat gaan we eten? De donderdisk en ook de keuzeplaat. De hele week konden jullie stemmen op een plaat van Joe Cocker en jullie keuze met de meeste stemmen draai ik straks zoals altijd vlak voor bier. Er staat al een nieuwe keuzeplaat klaar voor de volgende week en je kunt erop stemmen. Ga daarvoor even naar mijn weblog rvd501.web-log.nl In de middelste kolom in het oranje kader kun je je stem uitbrengen. Dus vlug naar de stemronde van de nieuwe keuzeplaat rvd501.web-log.nl Aan het begin van dit uur hoorde je de mama's en de papa's met I Saw Her Again, Last Night uit 1966. En straks de donderdisc, maar eerst nog even deze, de nieuwste cd-single van Adele. Het album komt half januari op de markt, maar deze is er al. Het heet Rolling in the Deep. I vijf alleen daverende donderdag. De Donderdisk is vandaag de hele daverende donderdag van de Nina Hagen band. De Donderdisk, is onbeschrijflijk Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's mir zum Katzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich weiß Tabetten und überhaupt man. Ich hab mir K. Voor dich niet, voor mich niet. Für die, voor dich, dich, dich, für mich. Ik heb keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ik heb keine Pflicht. Marlene, hat de andere Plena Simon Boubouro als Bord gebracht. En vor dem ersten Kinderschreien muss ik mich erstmal setzen. België komt Jago Bond. Of Jago Bond, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ze hebben dit jaar een nieuwe CD uitgebracht met de naam Als ik van u was. Van dit album draai ik de hit track. Ik pak haar vast. Ze gaat in bad, alweer. Want ze ziet haar tranen niet meer. Ze ruikt zoet, dat is goed. Het is soms in een paai dat het hem doet. Doe de boekhouding als het moet. Ze strijkt heel graag. Ze knipt voor niks hun haar. Ze heeft een kast van een huis. Maar ze zit alleen in die jacuzzi. En niemand houdt haar hand op klaar. Ik pak haar vast. Jagabond onthoud die naam. Nu rugby met fire. Rigby. dit jaar is Take That weer bij elkaar van hun nieuwe CD draai ik de flat When the thunder turns around Dat was dat met De flat. Deze kennen jullie nog wel, de zingende bassist. En natuurlijk heb ik het dan over Level 42 en hun hit Lessons in Love. Ik ben tot bieruur uur bij jullie en de platenkeuze van Rob Icaar, die is ook in aantocht. Dit is Radio 501. 501. Eerst even Jack Johnson en dan Rob Ricard met zijn platenkeuze. Ik ga hem onder uh, dit nummer eventjes bellen en je hoort uh, Times Like These in die tussentijd. In times like these, in times like those, what will be will be, and so it goes. Goes on and on and on and on and on, on and on and on and on and on and on it goes. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. And there's always been laughing, crying, birth and dying, boys and girls with hearts that take and give and break. Heal and grow and recreate and raise and nurture but then hurt from time to time like these in times like those what will be will be and so it goes and then we'll always be stopping going fast and slow and action reaction and sticks and stones and broken bones Those for peace and those for war and God bless these ones, not those ones, but these ones make times like these. In times like those, what will be? ...wekelijkse platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels half bier geworden hier in donderslag op deze donderdag... ...op deze Radio Vijtelijn Daverende zondag. En dat betekent dat ik Rob Ricard aan de telefoon heb... ...voor zijn fabuleuze platenkeuze van deze week. Uh, Rob, goedemiddag weer terug in de uitzending... Hallo? Ja, ja, weer terug in de uitzending. Ik en... ben terug in de uitzending. En je deed een tipje van de sluier. je had het over zweets. En ja, daar wil ik natuurlijk meer over weten. Wat, uh, wat heb jij voor ons, waar trakteer je ons op vanmiddag? Ik trakteer uh, vanmiddag... Ja, half bier hè, is het inmiddels. Ja, nee, ik, uh, op een Zweedse band. En dat was de Zweedse band uh, die ik niet kon vinden de vorige keer. Ik kon ja. niet op hun naam komen. En uh, kon ik kon ik er wel op komen. Oh, je kan er nu wel op komen. Ja, want het staat voor me. Ja, oh ja je, kan het, je kan het label aflezen, natuurlijk. Ik kan gewoon zeggen dat het Catatonia is. De wat? Catatonia. Catatonia? Ja. Oh, de... mooi is dat, hè? Ja, Catatonia. Het lijkt wel een zus kunnen misgaan. Nee, dat uh, zegt mij niet zoveel. Wat, wat voor soort muziek moeten we daarbij... We hebben wel net een klein stukje muziek gehoord, maar... Ja, het is allemaal weer... Dat zit dat is allemaal, dat Zweedse, het is allemaal het begon een <coughs> beetje... Lijkt het lijkt wel als, als uh, metal-achtig. En dan zijn ze toch allemaal een beetje symfonisch geworden. Oh ja. En dat geldt ook wel voor Catatonia, denk ik. Zou dat te maken hebben met klimaat uh, daar in uh, Zweden? Nou, ik weet het niet, hoor. Dit heeft misschien ook te maken met... Uh, omdat ik. Uh, uh, ja, want jij draait volgens mij, ik heb het laatste vorige keer nog gehoord. Draai jij je wel eens muziek van Anatar, hè? Ik draai wel eens muziek van Annatar, ja, ja. Nou, en ik ken iemand die, die speelt in Anatar, die net een toetsenist is. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook een beetje dit soort muziek. En ik krijg van hem ook vaak tips door. Oh, op die manier. Dus een deel van die tips, maar onder andere dus Catatonia en Tyrion, die komen weer via dat kanaal binnen. Ja, ja. En ik heb weer uh, contact met uh, de zangeres. Oh ja? ja? Ja, daar krijg ik wel uh, informatie van door. En uh, nou binnenkort komt een uh, nieuwe album uit. Oh leuk. Ja, en uh, daar heb ik ook even wat contact met, uh, met haar over. Dus uh, mogelijk dat uh, binnenkort uh, Anatar in de uitzending zit met een interview of iets dergelijks. Oh, dat lijkt me leuk zeg. Ja. Maar goed, daar hebben we het nu even niet over. We hebben het over de Zweedse band. Uh, wie spelen daarin mee? Zijn daar uh, bekende artiesten in te ontdekken? Nee, ik zou het niet weten. Nee? Ik nee. Niemand uit uh, Abba of zo? Om, nee, om het, niet dat ik weet. Ik kan heel snel voor je googelen, maar ik weet het niet uit mijn Nou hoofd. goed, dat hoef je niet allemaal te googelen. Dat, dat kan, uh, kan iedereen voor zich doen natuurlijk. Ja, moeten ze maar even zelf doen. Ja, ja, ja. ja. Um, die naam, hè? Uh, hoe speel je die? Want oh, bij... de, ja, anders kunnen ze het natuurlijk nooit vinden. Maar het komt toch ze... op, de, op de weblog? Uh, ja, uh, tenminste... Ik... Bij K... A-T-A-T-O-N-I-A. Oké. Okay. Nou, dan kunnen de mensen gaan googlen. Ja, en dit is wat dit is wat oude cd waar ik uh, de muziek van ge gevist heb. <coughs> ja. Uh, The Great Gold Distance. Great Gold Distance. Gold, hè, met een c. Gold. Oh ja, de kouwe. Ja, de kouwe afstand. De kouwe afstand. Ja. Uh. En uh, nou, er is volgens mij, uh, dit is ook een uitgekomen met een prachtig mooie hoes, maar als je naar hun website gaat, is het ook heel mooi. Dat He, is een hele mooie website dan. En uh, de website. Dat is Dat is best wel eens of Ik, uh, ik heb dat allemaal niet. Ik heb dat allemaal niet. Uh, je hebt het niet paraat. Tik het in. Kijk, kata. Katonia zegt hij al. Ja. Hij zegt het al zelf. Ja, dat oh, Oké. Okay. Want uh, soms uh, heb je wel eens dat uh, zo'n landen... Uh, ...surfix erachter staat. Ja. Um, we hebben het over Zweden. Ja. Um, een band uit Zweden. Um, Catatonia. Catatonia. En, en hoe heet het nummer? Het nummer heet... Uh, oh, oh, wacht even. Zullen we hem gewoon officieel aankondigen en meteen gaan draaien? Helemaal aankondigen. Ja, Helemaal draaien. Ja, is prima. Ja, nou. Uh, maar, dat doe jij natuurlijk als, uh, als altijd. Als uh, altijd. Maak ik nu even ruimtevrij in de ether. Mag je het nu gaan vertellen? Uh, luisteraars uh, van de LP... ...The Great Cold Distance is hier Catatonia met het nummer Soils Song. Oké, okay, tot de volgende week. Doei. Hoi. Met Tatonia uit Zweden was dat de platenkeuze van Rob Ricard. Uh, John Lennon was gisteren 8 december weer uitgebreid in de aandacht. Gisteren was het precies 30 jaar geleden dat hij werd vermoord in New York. Uh, ik ben een dag te laat, maar toch: John Lennon, working class hero. As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 Gestoten Al gehakt met bloemkool Sousje erbij. erbij. Elke dag dan is zij weer die vraag Hei mijn lieve schat Wat gaan we nu weten? Wordt het wat dan? Of wie zag Hawaii? Toen zegt het nou Oh, <laughs> en natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor. Vandaag eten we weer iets speciaals: kip met mandarijn en kaneel. Een gerecht voor vier personen. Wat hebben we hiervoor nodig? Uh, de volgende ingrediënten moet je op je lijstje zetten: 1 scharrelkip. kip. 7 mandarijnen, en die moet je namelijk schoonboenen. 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels cognac of vieux en 7 kaneelstokjes. Hierbij heb je aluminiumfolie nodig en een ingevette ovenschaal. We gaan dit als volgt bereiden. Maak het vel los van de kip door met je vingers onder het vel te gaan en het voorzichtig van het vlees te trekken. Laat het vel wel zitten rasp van één mandarijn de schil af, snijd een andere mandarijn met schil en al in dunne plakken. Meng olie, kojak, mandarijnrasp en zout en peper naar smaak en smeer dit onder het vel van de kip. Verdeel ook de mandarijnplakken en drie kneelstokken eronder en laat 1 uur marineren. Verwarm de oven voor op 225 graden Celsius. Stop 3 mandarijnen en 3 kneelstokjes in de holte van de kip en leg de rest van de mandarijnen open gesneden ernaast in de ovenschaal. Bestrijk het vel van de kip met de rest van de olie en bestrooi het met zout en peper. Schuif de kip in een braadslee in de oven, draai de temperatuur na 15 minuten naar 175 graden en rooster de kip nog 45 à 50 minuten. Controleer de gaarheid door een satéprikker in het dikste deel van de dijbeen te steken. De kip is schaar als er geen roze vocht meer vrijkomt. Neem de kip uit de oven, verpak hem in aluminiumfolie en laat hem 10 minuten rusten alvorens hem aan te snijden. Hierbij kun je groenten naar eigen keuze serveren en je kunt kiezen voor patat, gebakken aardappels of rijst. Heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur dat dan op naar rogierradio 51nl En wie weet zit volgende week jouw recept in de uitzending. Succes met het bereiden van de kip met mandarijn en kaneel. En voor straks, eet smakelijk. Dat heb je toch maar weer even fantastisch uitgekozen. Misschien had het iets langer in de overgekund, want van binnen... Haak je het nog uh, van het ijs? Of ze zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel staat dat dus ook al in de complete maaltijd te in. Dit ja, is Radio 501. Is Radio 501? <lacht> <lacht> uh, een uh, pizza Quattro Stagioni. Ja, is die met artisjokke hartjes? Ja, die moeten er niet in. Stief. Forwards. You cannot win if you do not play uit 1978. Het laatste kwartier die van bondenslag is ingegaan en zometeen de laatste plaat, de keuzeplaat van deze week. Maar nu eerst Steve Forbes. You, you gotta take a chance and you gotta pay, boy. Met Rogier van Diesveld Bijna bieruur mensen, de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag Die duurt wel tot middernacht en donderslag tot bieruur. uur Het is tijd voor de keuzeplaat De afgelopen hele winterse week konden jullie op een plaat van Joe Kokken stemmen en die komt zo meteen. Ik ga eerst even een nieuwe keuzeplaat bekendmaken. Je kunt nu en ook gedurende de komende week stemmen op een plaat van Jewish Lucy. Je kunt een keuze maken uit 12 platen. En als je Jewish Lucy nu niet kent, ga dan even op het internet op onderzoek uit. Ik heb een tip. Hun grootste hit was How Do You Love? Meer zag ik er niet over. Om te gaan stemmen moet je naar mijn webblog rvd501.web streepjelog.nl en in de middelste kolom in het oranje kader, daar kun je het rondje van jouw keuzeplaat aanklikken en dan is je stem gewoon uitgebracht. Uh, je krijgt dan ook meteen een overzicht hoe er gestemd is, kan je even een beetje oriënteren. Nou, ga dat even doen, dan ga ik intussen de plaat van Joe Kokken starten. De meeste stemmen zijn namelijk gegaan deze week naar With a Little Help for My Friends. How do I feel about the end? Slag. Op Donderdag! Hey hemel! Donderslag! Donderslag! Donderslag! Yeah! Hey. Rogrie, bedankt! Rogrie, bedankt. <lacht> bedankt! Yeah! Hey. Opgelucht! Hey. Echt? Opgelucht? Yeah. Ja! Ik vertelde daarnet al dat we vlak voor bier zaten. Nou, het is bijna bieruur, dus ik moet gaan afsluiten. Het is vandaag iets minder koud dan vorige week. Nu zat ik nog aan de warme choco en ik denk dat ik nu wel een biertje kan pakken. Of misschien toch niet? Nou, dat uh, zien we wel. Uh, het betekent uh, dat we klaar zijn met de donderslag op deze Radio 5 alleen daverende donderdag van 9 december 2010. De daverende donderdag duurt tot middernacht. Blijf dus lekker luisteren naar de programma's van mijn collega's van Radio 501. Ik uh, kan de hele week uh, uh, bereikt worden. Ik ben bereikbaar namelijk via e-mail rogier.radio501.nl en ook via Twitter, Hives en Facebook. En daar ben ik dan te vinden onder de naam rvd501. Radio 5 houdt houd je op de hoogte via hun website wwwradio 5 en ook via huis Facebook en Twitter. E-mail voor Radio 5 kun je sturen naar studioradio Nou, het is weer tijd voor mijn wekelijkse dankspraak. Theo Verriet, hartelijk dank voor jouw Blabla-blog van deze week. En Theo is ook te volgen op het internet. Ga kijken op blablablog.nl. En je treft daar allerlei leuke zaken aan. Uh, Rob Likaar deed ook mee. Ik had hem aan de telefoon met zijn fabuleuze platenkeuze. En Rob, hartelijk dank voor jouw bijdrage deze week. Het Radio 5 Leenteam team ook weer hartelijk bedankt voor de support van deze week. En mijn uh, redactie ook bedankt. Kom ik nu uh, bij jullie, mijn trouwe luisteraars. Hartelijk dank voor jullie aandacht. En ook bedankt voor het stemmen op de keuzeplaat van de afgelopen week. Ik hoop dat jullie volgende week ook weer erbij zijn. Ik hoop jullie weer te begroeten volgende week. Dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender. Radio 501. Ik sluit af met de weekspreek. Geef nooit uitleg. Je vrienden begrijpen je wel. En je vijanden geloven je toch niet. Tot de volgende week donderslag. Ah, het was overweldigend, hè? Okay. Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, no, gaaf en no onvergetelijk. Auw, oh, leuk hè? We ja, bijzonder. Oké, zo'n zin. heb zijn nog wel vreselijk geweest. Hé, hé, hé. Geen spijt voor hem. De slijvering. Je Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Volgens mij nog moeten de mensen wel denken!